De canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Paliter van Felix Timmermans, Een van de nieuwkomers in de literaire canon, is dit populaire verhaal over de vrijgevochten paliter die geniet van het leven in zijn paradijselijke vallei. Dat het een tijdloos en uniek literair werk is, daar moet illustrator Gerda den Dove al lang niet meer van overtuigd worden. Mijn vader was een belezen man. Hij kende minstens twee vertelseljes uit zijn hoofd. Het ene over beren, het andere over een varken en het derde was hij meestal vergeten. Op koude winteravonden mochten wij, brave kinderen, bij vader op de knie zitten om naar het ene of naar het andere verhaal te luisteren. Mijn zussen kozen altijd het ene, dus koos ik het andere. Omwille van die prachtige eindzin die ik jullie niet wil onthouden. Die gaat zo. En het verke zag om naar zijn staartje. En het vond het zo schoon dat het knorde van blijdschap. En het was er zo fier mee. En zo pronkerig dat het ervan op zijn tenen liep. Lijkt een rijk madammetje met de nieuwe noed. Wat kon vader toch prachtig vertellen. Later... Veel later, toen vader al jaren overleden was, heb ik van dit vertelselke mijn eigen versie gemaakt. Weliswaar met een ander einde, zonder hoed dus. Hoe het varken aan zijn krulstaart kwam, zo heet mijn verhaal. Tot iemand me op een dag vroeg of ik het verrekske van Felix Timmermans had gelezen. Nee, dat had ik niet. Maar toen ik het boek onder ogen kreeg, wist ik meteen waar vader de mosterd had gehaald. In ieder geval begon met deze ontdekking ook mijn nieuwsgierigheid naar het Timmermans te kiemen. Ik ging op zoek naar oude uitgaves, liefst met gezellige houtgravures van de hand van de schrijver. Uit mijn eigen jeugdjaren kende ik... De zeer schone uren van juffrouw Symforosa Begeintje. Een prachtige novelle die op de verplichte leeslijst stond. En natuurlijk ook Paliter, die ik me vooral herinnerde van een stiekem uurtje zwart-wit televisie kijken. Want het boek was ooit verfilmd, met wat bloot erin. Maar uit ervaring weet ik dat je verfilmingen moet wantrouwen. Dus begon ik... Op een luie avond eindelijk is die paliter te lezen. En laat me proberen dat wonderlijke moment voor u te beschrijven. Het was een zachte zomeravond, de merel vloot zijn lied, de tuin rook eigenaardig wegens, en dat merkte ik pas veel later, een dode paliter. Pad waarvan de kop was afgebeten. Ze lag al dagen in een hoekje te stinken, te stinken naar... naar wat eigenlijk? Hoe omschrijf je zoiets? Hoe doe je dat? De geur van een rottend kadaver in woorden vatten. De kilte die uit het gras kruipt in zinnen kneden. De zachte bries van een zomeravond op papier vangen. Timmermans wist wel hoe het moest. Vooral in het bucolische paliter is hij een schilder met taal. Hij schrijft zo gul en gulzig, bijna archaïs over geuren, warmte en wind, dat je zonlicht ziet zinderen, de velden ruikt, de voorjaarsvochtigheid voelt, dat je zelfs de soorten regen hoort druppelen. En uit de onzichtbare lucht viel er langzaam, nu en dan, een grote regenlek. Dan hier en dan ginder. Zij hoorden ze op de bomen open kloppen, voelden ze op hun hand en op hun neus komen en in de geplukte bloemen versmachten. Nu eens kwamen er meer, lijken een volle hand uitgestrooid, dan was het weer stil, om na enige hartkloppingen weer hier en daar er een te horen vallen. Elke lek kreeg een bijzondere waarde. De bloemenreuken schoten los en vloeiden langzaam omwentelend rondom hen en de merel in den hof stootte de helder diepe klanken uit een gladde keel. Wat een wellust, wat een zinnelijk genot, wat een exuberant en uniek taalgebruik. Maar zo treffend, want je hoort, ruikt, proeft en voelt de natuur in al zijn vormen. Soms verdenk ik hem ervan dat hij met Paliter een nieuw soort Jezus heeft willen scheppen. Een prediker van de existentiële band tussen mens en natuur. Ondanks zijn atheïstische overtuiging, of misschien net dankzij, is Paliter een soort vrijzinnige bijbel geworden, met een religieuze visie op leven en dood. Trouwens, dat bedacht ik onlangs, had Timmermans nu geleefd. Hij zat wellicht aan tafel in de afspraak, als een vurige voorvechter voor het behoud van het natuurlijke landschap.